Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het gebruik van partydrugs is flink afgenomen tijdens de lockdown. Dat heeft het Trimbos-instituut onderzocht. Tijdens de eerste lockdown vorig jaar werd er een stuk minder ecstasy, amfetamine en alcohol gebruikt dan een jaar eerder. Er werd ook minder gerookt, maar wel meer gebloot. Na de versoepelingen in de zomer nam het gebruik weer toe. De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk, ziet het instituut. Een combinatie van psychische klachten en middelengebruik kan tot verslavingen leiden. Nederland is nog steeds een van de belangrijkste knooppunten voor belastingontwijking. Dat concludeert de internationale organisatie Tax Justice Network. Volgens de organisatie bieden Nederlandse wetten volop mogelijkheden om belasting te ontwijken. En is er een gebrek aan transparantie. Het ministerie van Financiën herkent zich niet in dat beeld you <laughs> Het strafproces rond de dood van George Floyd is op de eerste dag al stilgelegd. Er zijn twee aanklachten tegen de politieagent die op de nek van de zwarte Amerikaan zat. De aanklager wil er een derde aanklacht aan toevoegen. Daarop legde de rechter in Minneapolis het proces stil om hierover te kunnen beslissen. Eigenlijk zou gisteren de jury worden geselecteerd. Dat wordt nu uitgesteld. De zaak is zwaar beladen. George Floyd kwam vorig jaar om het leven bij een aanhouding. Dat leidde wereldwijd tot protesten tegen... Tegen racisme bij de politie. Unilever past de verpakking van meer dan 100 schoonheidsproducten aan. De aanduiding normaal voor haar- en huidproducten wordt geschrapt. Het bedrijf wil daarmee inclusiviteit uitstralen. Volgens Unilever voelen veel consumenten zich niet aangesproken... of zelfs buitengesloten als er op een shampoofles staat dat het voor normaal haar is. Ook stopt het bedrijf met het bewerken van modellenfoto's in reclames. Het weer nog, nu is het bewolkt en van tijd tot tijd regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het noordwesten droog en kan de zon soms doorbreken. Het wordt vandaag 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Ze legt zijn koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt bij het drinken van wat water. Als ah, zuster blijf er even bij me staan. Nachtsus, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsus, ik ben van binnen. Nachtsus, doe iets aan je bij.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 Doe iets aan ik zonder al je zorgen. Nachtzuster al ik je morgen. Nacht Doe iets aan de <tip> Moet ik moet zonder jou beginnen. Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets aan wat uh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, hal ik me morgen. Nachtzister, Ik brand van binnen. Nacht ik Doe iets aan de pijn. Nacht zuster. Oh, ben ik zonder je zorgen? Nacht zuster. ik de morgen. Nacht ik Doe iets aan de pijn. Oh, nacht zuster. Nachtzuster, oh, oh, Nacht eh, oh, oh, Nacht Iets aan de pijn. pijn. pijn. pijn. Nacht Nachtjes Nachtjes the Nachtjes Nachtjes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 de jaren openen de deuren. Ook een de bubbel is fragiel. En ik.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 So you. That's what you do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 Yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shout to the way to drive me, I might blow the Can you please tell me I'm in control today? Figure for the day, icy like the feel Tower, baby. Yeah, Why you wanna talk about it all the time? Keep it up over there, you hold me high. I see the way you vibe it, keep me hypnotized. Diamonds lie like sirens. I oh. don't Yeah.